Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes past zijn plan aan... voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's. Er komen vier tarieven en het plan wordt grotendeels betaald... door het rijden in zeer vervuilende auto's iets duurder te maken. Wiebes zei vanmorgen al dat hij het alternatieve plan... van de autobranche en de milieuorganisaties deels wilde overnemen. Volledig elektrische auto's komen in het laagste tarief van 4%. Een jongen uit Leeds heeft levenslang gekregen voor de moord op zijn lerares Spaans. Hij moet minstens twintig jaar van zijn straf uitzitten. De toen 15-jarige Britse tiener stak de vrouw van 61 in de klas zeven keer in haar nek en rug met een keukenmes. Ze overleed later in het ziekenhuis. Tijdens de rechtszaak zei hij dat hij er trots op was. Volgens deskundigen heeft de jongen een aanpassingsstoornis met psychopathische neigingen. De politie is een nieuwe vorm van paspoortfraude op het spoor waarmee criminele Oost-Europeanen een andere identiteit kunnen krijgen. De politie bevestigt nieuws daarover van RTL. Oost-Europeanen die zich al in Nederland hebben ingeschreven kunnen in eigen land goedkoop hun naam veranderen en zich daarna in Nederland opnieuw inschrijven. Zo krijgen ze een nieuw paspoort met de bijbehorende nieuwe naam. Duizenden Nederlanders worden bespioneerd met beveiligingscamera's die ze zelf hebben opgehangen. Via, een we via de website Insecam.com kan iedereen meekijken met camera's over de hele wereld. De eigenaars hebben het standaard wachtwoord van de camera niet veranderd en dat is makkelijk te raden. De mensen achter de website zeggen dat ze het probleem van slechte beveiliging willen aankaarten. Schrijfster Mensje van Keulen krijgt de Constantijn Huigensprijs 2014... voor haar hele oeuvre van romans, verhalen en gedichten. Volgens de jury geeft Van Keulen in haar werk steeds blijk... van buitengewoon technisch meesterschap. Aan de Constantijn Huigensprijs is een bedrag verbonden van 10.000 euro. Dan nog het weer bewolkt een periode met regen en minima rond 9 graden. De wind neemt af. Morgen overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen bij een graad of 11. Dit was het NOS...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 You Ja.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 Smoke.